De politie registreert bijna 90% van alle verkeersdoden. De rest zijn slachtoffers die pas na dagen of weken overlijden en waarvan de politie niet op de hoogte is. Die worden door statistici opgespoord en meegenomen in het officiële cijfer, dat minister Eurlings in april bekendmaakt. Dat officiële cijfer zal rond de 675 verkeersdoden uitkomen. Het aantal doden in het verkeer daalt sinds 1970. Toen vielen er bijna 3.500 slachtoffers op de Nederlandse wegen. De huidige regeringspartij PAR heeft de parlementsverkiezingen op de Nederlandse antenne gewonnen. Dat betekent dat de staatkundige hervorming doorgaat. De Antillen willen zichzelf voor 10 oktober opheffen. Daarna kunnen Curaçao en Sint Maarten verder als autonome landen binnen het Koninkrijk, net als Aruba. De andere eilanden worden bijzondere gemeenten van Nederland. Het parlement van de Antillen telt 222 zetels. Voorstanders van de staatkundige hervorming halen zo goed als zeker 14 van de 22 zetels. De nieuwe parlementsleden treden maar voor een half jaar aan. Daarom had de regering voorgesteld de verkiezingen niet te houden. Maar daar was de oppositie veel op tegen. De oppositie is tegen de gemaakte afspraken over de ontmanteling van de Antillen. Maar ondanks de gunstige peilingen hadden de partijen geen meerderheid. In Los Angeles is de Britse actrice Jean Simmons overleden. Ze werd vooral bekend dankzij haar rol in de tv-serie The Thorn Birds...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 MUZIEK I'm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 Tutto ciò che trovo io.